In de woestijn. Sabbat, 17 mei, 12 jaar 5768. Eén vraag voor u. Welke omer is het vandaag? 28e? 21e? Wie biedt meer? Ja, je zit. Zo, kijk eens. We hebben gelijk. Uh, hè? Nou, we gaan er niet over discussiëren hoor. Maar er bestaat wel een enorme discussie over de telling van de omer. De Fariseese telling. Die worden door de Joodse broeders gevolgd. Maar de Messiaanse broeders die volgen dus de Sadduzeese telling. De hoeveelste omer, dat is de vraag. Het is vandaag de 21ste omer. Maar het feit dat u deze twee verschillen hoort, heeft te maken met de Sadduzeese telling en met de Fariseese telling. Dus op onze normale kalender die ook wij aan u gegeven hebben, daar staat eigenlijk de normale gebruikelijke telling op. Maar je ziet dan dat er een week later de Sadduzeese telling begint. Dus dan moet je eventjes opletten. En wat heeft het voor zin, die 21ste omer? Het is eigenlijk een opdracht van de Heer. Die zegt, tel nou de omer. Vanaf Pascha moeten we gewoon de omer tellen. De omer tellen. Hij is iemand tot 49 tellen. En dan de 50ste, dat is het. Shavot. We zijn met Israël op reis uit Pascha uit de ongezuurde brodenweek... Door, de, door, de stroom, door, de, door het water heen... we zijn onderweg naar Sinaï en we gaan hem dadelijk op de Shavot... Uh, Pinksteren... gaan we de Heer ontmoeten op Sinaï en we gaan zijn levende woorden van het verbond horen. Daar is Pinksteren... uiteindelijk... het vooruitziende profetische feest van... wat we op uh, Handelingen 2 kunnen lezen. Uitstarting van de Heilige Geest... is puur het openbaar worden... van de heerlijkheid van God. Het kwartje moet gaan vallen... Dat was Pinkster. De woorden van de Heer. Lieve mensen, we gaan met Lucas 4 beginnen. Vanaf het eerste vers. Daar gaan we voorlopig heel wat teksten in volgen. Lucas 4 vers 1. Daar staat Jezus nu vol van de heilige geest. Let op. Keerde terug van de Jordaan en werd door de geest geleid in de woestijn. Waarom was Jezus nou vol van de geest? Wat was er gebeurd? Wie van u is er vol van de heilige geest? Ja, ik ga opnieuw evangelie voorkomen verkondigen, als het zo blijft. Zeg gewoon amen. Want je moet dus weten waar je staat. Als je dat al aan twijfelt, van heb ik nou de heilige geest, heb ik hem niet. Dat is verschrikkelijk. Als u vol bent van de heilige geest, weet je dan ook alles of niet? Echt niet waar hoor. Het wonderlijke is, Jezus die gaat naar de Jordaan toe en die komt bij Johannes de Doper en die wil zich laten dopen door Johannes de Doper. Maar Johannes de Doper herkent hem. En wat zegt Johannes de Doper als Jezus zich wil laten dopen? Inderdaad zuster. Hij zegt ik heb nodig van u gedoopt te worden. Hij zag zijn eigen onreinheid toen hij de heerlijkheid van Christus zag. Want Christus was een oprecht mens. Hij had van zijn hele leven nog geen zonde gedaan. Als je Jezus in zijn ogen keek, dan zag je de heerlijkheid van God. Waar wij onze ogen afwenden, leef Jezus kijken. Anders zou ik het niet kunnen uitdrukken. Maar ik denk, als je Jezus in de ogen kijkt, dan heb je de heerlijkheid Gods voorover. Die komt op Johannes de doper af, hij zegt, ik wil gedoopt worden. En Johannes de doper, die slaat dicht en zegt, ja, zit hier, maar ik moet van u gedoopt worden. Nou, wat gebeurt erna? Wat zegt nou Jezus? Zeg het nog eens, Jan? Ja, zo betaamt het ons, zegt hij, dat is meervoud, alle gerechtigheid te vervullen. Gerechtigheid is gehoorzaamheid, is doen wat gedaan moet worden. Dus zelfs Jezus, hoewel hij volkomen rechtvaardig is, zegt nog steeds, al dus betaamt het ons, daar hoort hij zelf bij, alle gerechtigheid te vervullen. Hij zegt radicaal, ik moet gedoopt worden. Moet je erover nadenken, als je nog geen keuze in je leven gemaakt hebt, tot zelfs Jezus zegt, het betaamt dat we gehoorzaam zijn. Pas als Jezus zich laat dopen, openbaart zich in de gedaante van een duif de heilige geest. Daarom weten wij dat iemand die zegt laat dopen het verbond met God aangaan, de heilige geest hebben ontvangen. Of ze daarna blijven volharden, dat kunnen we nooit bepalen. Want iemand zal zijn weg in geloof moeten gaan. Dat iemand dan wel eens kan struikelen... Dat wil niet zeggen dat God loskomt van zijn verbond, want hij is altijd getrouw. Dus ook nadat we gedoopt zijn, kunnen we fouten maken waar we van ons af moeten wenden. Maar als je dan waarheid te horen krijgt, en je ziet je eigen leugens, zegt dan vader, ik beleid dit als zonde, ik keer me van de weg af en ik ga met u. Nou, Jezus is ons perfect voorgegaan, want nadat hij dus gedoopt is, komt hij uit het water, de heilige geest komt over hem, en dan wordt hij door de geest geleid naar de... Hoe vaak hebben we al tegen u gezegd, wees welkom in de gemeente van God en welkom in de woestijn. Dan staan ze met zulke oren te kijken, zeg, hoe doe je, westen? Ik, ben, ik ben er gered. Zeg, nou, je gaat dus nu de, hè, de Rode Zee door, je gaat echt de woestijn in. En vele mensen weten nog niet hoe het is om God te ontmoeten op Sinaï. Terwijl God zelf zegt, de woorden die hij door je spreekt zijn woorden van leven. Als je nou doet wat ik zeg, zegt hij, dan zet ik je apart van alle volkeren. Hij zegt, jullie zijn mijn bijzonder volk. Het is onbegrijpelijk dat dat volk binnen de kortste keren weer in de afgoden gaat zitten harken. Gouden kalveren gaan maken. Opstandig zijn tegen God. We gaan een paar dingen dadelijk aanhalen. Bijna denk ik dat hij zal denken, die joden die lijken wel op mij. Of ik lijk op die, uh, dat Israël. Maar je ontmoet dus mensen die volledig in het vlees leven. Nou wij leven vandaag de dag nog steeds in het vlees. Maar we hebben een strijd te strijden om uiteindelijk vanuit het woord van God te gaan leven. Dan wil mijn lichaam links af, maar ik zeg we gaan rechtsaf. En omdat ik rechtsaf ga, zegt iemand anders die het woord kent, hé, hey, die leeft door de geest van God. Want hij doet wat God zegt. Begrijpt u het? Nou, Jezus heeft deze weg bewandeld. Hij is vol van de heilige geest. Dadelijk gaat hij een andere uitdrukking krijgen. En die gaat dadelijk ook op uw betrekking hebben. Hij laat zich door de geest leiden in de woestijn. Nou, je komt daar gewoon in terecht. U en ik. Waar Jezus 40 dagen verzocht werd door de duivel, hij at niets in die dagen en toen ze voorbij waren kreeg hij honger. Nou ik kan je voorstellen. Dat je honger krijgt. Het is het uiterste wat een mens aan kan. 40 dagen niet eten en niet drinken. 40 dagen wordt hij verzocht door de duivel. Dus de duivel bestaat echt. Als die niet echt bestaat, zit Jezus te liegen. Zou de duivel voor hem gestaan hebben met enge vleugels? Echt niet waar. Waar grijpt hij ons aan? In ons denken, in onze gevoelens, in onze zwakte, in onze neerslachtigheid. Kijk maar als je een depressieve periode hebt, hoe dat je je niet voelt. Hoe een sukkel dat je jezelf vindt. Je vindt je eigenlijk helemaal niks waard. Je snapt niet dat anderen nog je lief kunnen hebben. Dan zit je in een draaiende kolk. Daar kun je alleen maar uitkomen door vast te houden aan het woord van de Heer. Dat spreekt meneer. Dat is de enige manier om uit een depressie te komen. Pillen kunnen je een stukje helpen. Maar uiteindelijk moet je door een geloofskeuze verder gaan. Lieve mensen, 40 dagen door de duivel verzocht worden. En niks eten. Noach zat 40 dagen in de regen. Wist hij dat? Wie weet er nog meer wat er allemaal in 40 dagen gebeurde? Komt er weer eens een overhoring. He? Eigenlijk moet je ze dat ook kunnen opnoemen natuurlijk. He? Mozes at en dronk niet. Hij zat 40 dagen op de berg. Inderdaad. Wat zeg je? Twee keer nogal liefst. Ja, zeker weten. Omdat het volk zijn eigen wijs was, Moest hij de eerste keer die wet kapot gooien. En daarna moest hij weer naar boven 40 dagen niet eten en drinken. Hij zegt zelfs: Ik lag 40 dagen op mijn aangezicht voor de eeuwige God. Om zonder te blijden van het volk. Hij is echt een voorbidder. Hij is een type van Yeshua. Leuk hè? Zit er alleen maar één gelovig hier? Het lijkt er wel of hoor. Amen. Nou, er komen er nog een meer hè. Jacob, 40 dagen werd hij gebalsemd door Jozef. Toen hij gestorven was, Mozes 40 dagen op Sinei. De verspieders 40 dagen in Canaan, Goliath 40 dagen bedreigde die het volk, niet durfde met mij te vechten. Elia 40 dagen lopen naar Sinei, al vastend. Ezekiel 40 dagen op zijn linkerzijde liggen en niet bewegen. Jona 40 dagen voor Nineveh. Yeshua 40 dagen in de woestijn met Satan, vastend. Yeshua 40 dagen onderwijzend over het koninkrijk van God tot de hemelvaart. Leuk is dat hè? Het is niet zo moeilijk als je in de Bijbel schrijft, je hebt niet drukken die 40 in. En waar. Ja, ik geef mijn geheime prijs hoor. Ja, ik geef mijn geheime prijs. Eerlijk, hè? Ja, ja, ja. Lieve mensen, de duivel die zegt tot Yeshua, indien gij Gods zoon zijt, zeg dan tot deze steen dat hij brood wordt. Hij was helemaal uitgehongerd. Hij verkeert eigenlijk in een depressie. Ja, ik kan het me niet voorstellen, maar goed. Als je zo lang niet eet en drinkt, dan ga je allemaal rare beelden zien. Als dan iemand tegen je zegt, wat ben jij toch een opoe, hè? Jij bent helemaal niks. Wat zegt dan zo'n depressief persoon? Oh, zie je wel, ik ben helemaal niks. Maar Jezus wordt op zijn zwaarste punt gepakt met het woordje indien. Hij is de Zoon van God. Amen? We weten het. Maar Satan zegt, indien jij de Zoon van God bent. Wat zegt hij dan? Indien is een voorwaarde. Hij zegt eigenlijk, joh, je bent de Zoon van God niet. Als je het wel bent, zegt hij, maak dan van die steentjes brood, eet dan. Dit is een uitdaging. Jezus, de rechtvaardige, had maar één woord hoeven te spreken... Want er was niets tussen hem en zijn vader dat niet tot stand gebracht zou kunnen worden. Echt waar. Eén opmerking. Had hij van een steentje brood gemaakt. Gelooft u dat? Dus Satan is een leugenaar. Hij zegt, jij bent niet de zoon van God, bewijs het me maar. Als hij dat tegen u zou zeggen, joh, je bent helemaal geen christen, joh. Gaat het mij bewijzen dan? De die ziel die daar zit... Dan zou je dus in je, in je, in je nood en je paniek naartoe gaan leg je de hand op in Jezus naam wordt genezen. En wat gebeurt er dan? Niks. Zit je mooi aan de grond, net de duivel je te pakken. Simpel is dat, hè? Maar daar gebeurt het wel. Jezus laat ons iets zien. Hij gaat daar drie voorbeelden geven, maar hij heeft er nog veel meer, want hij werd veertig dagen lang verzocht. Maar hij strijdt met Satan op een bijbelse wijze. Hij zei, maakt die stenen maar tot brood. We hebben de vorige keer met de Nieuwe Maan over brood gesproken met elkaar. Kunt u nog herinneren? Voor degenen die op de Nieuwe Maan waren. Het is heerlijk om te snappen wat het brood symboliseert in, de wereld, in, de, in het Gods woord. Jezus die antwoordt hem en die zegt, er staat geschreven, niet alleen van brood zal de mens leven. Eh, wat een antwoord. Eh, wat een antwoord. Of zou dit de oplossing zijn? Zou u dit antwoord ook geven? Wat is dat nou voor een antwoord? Gaat daar de duivel van achteruit? Ja, tuurlijk. Er is er maar één die eigenlijk wel zegt. Weet je waarom de duivel achteruit gaat voor deze opmerking? Dus er staat geschreven. Als dat staat in de Bijbel. Er staat geschreven of de schriften zeggen. Dan wijzen ze altijd naar Torah. Of wat een profeet gezegd heeft. Dus in Torah staat. Niet alleen van brood zal de mens leven. Maar. Amen. Ieder woord. Dat is brood. Wat uit de mond Gods uitgaat. Dus wat moeten wij eten? Het woord van God. tot we helemaal dik en vet zijn. Maar wij moeten geestelijke hele dikke, vette, volgegeten mensen zijn. Met het woord van Torah en profeten. Dus hij wil Jezus verleiden om van steentjes brood te maken. Maar Jezus die luistert niet naar hem. Want als hij luistert naar Satan en hij buigt ervoor en hij doet het. Is hij ter plekke onderworpen aan Satan. Dan zou hij zijn gerechtigheid verliezen. En de hele winst om de aarde te winnen door zijn offer. Het is een heel geniepig spel wat Satan speelt. Luister goed. En de duivel voerde Jezus op een hoogte en toonden hem al, de koninkrijken de wereld, in een ogenblik. Dus Jezus raakt in een visioen vertrokken. Wonderlijk zeg je, de Zoon van God krijgt een visioen van de duivel. Zie je hoe belangrijk het is dat je je eigen visioenen toetst. Waar komt het nou vandaan? Er zijn duizenden broeders en zusters die zeggen, de Heer hebben een beeld getoond. En iedereen gelooft maar tot het een beeld van God is. Nou, hier krijgt hij een beeld waarin Satan hem in de geestelijke wereld meeneemt. Kunt u het voorstellen? Hij toont hem op een hoogte al de koninkrijken der wereld. Hij gaat zo van de aarde af en ziet in één keer in een heel grote blik alle rijkdommen van de aarde. Dus Satan kan je behoorlijke diepe dingen laten zien. De duivel die zegt tot Yeshua: U zal ik deze macht geven en een heerlijkheid geven. Want ze is mij overgegeven en ik geef de wereld aan wie ik wil. Is het een leugenaar of niet? Dat is niet waar. Adam, de zoon van God, heeft alles aan Satan gegeven om voor zijn woord te buigen. Adam raakte de heerschappij over de wereld kwijt. Yeshua is gekomen in het vlees van de mens. Om de weg van gerechtigheid te wandelen en zonder fouten te gaan tot de dood te volgen. Opdat zijn dood en opstanding ons de garantie zou geven dat wij na onze dood met hem zullen opstaan. Dus de opstanding uit de dood is een van de grootste punten van het christelijk geloof. Lieve mensen, de duivel die heeft macht over deze hele wereld. Hoewel het Gods schepping is, het is ook van God. Maar hij heeft rechtmatig macht, omdat Adam het gegeven heeft. En hij misleidt de hele wereld in gevoelens, in ikgedrag. gedrag enfin, de mens heeft een zondige natuur, doet zondige dingen. En hij heeft altijd de ik op de hoogste plaats. En ieder ander is aan zijn ikje onderworpen. Wat ik wil gaat gebeuren, al is het ten koste van de ander. Dat is mens. Satan zegt, ik zal jou de macht geven over deze hele wereld. Had Jezus niet hoeven te sterven, had hij zo de macht gekregen. Maar dan moest hij buigen voor. Indien, zegt hij, komt hij weer met de voorwaarden. Indien je dan mij aanbidt, zal ik ze geheel, zal de hele wereld van jou zijn. Dus wat moet Jezus doen? Ja, Satan. Dat is het enige wat hij moet doen. Je maar één zeggen, ja, Satan. Heb je het kat in het bakkie. Was hij de baas van de hele wereld geworden. Maar wie was dan de baas van de echte wereld? Satan. Dan had Jezus God van deze wereld geweest. Maar onder God Satan. Want Satan is de God van deze wereld. Wie voor hem buigt, wordt God onder God Satan. En die gaat weer andere goden aanstellen. En zo zijn er vele goden en heren en meesters in deze hele wereld. Maar ze dienen maar één koninkrijk. En waarop Satan is God. Wij dienen ook maar één God. Ja, is zijn naam? Zijn zoon is tussen hem en ons geplaatst. Daarom is hij onze God. Vindt u dat mooi of niet? Mijn Heer en mijn God, zegt Thomas. Maar hij is God onder Yahweh. Daarom is de enige lijn om Yahweh te aanbidden... ...is tot Yahweh te gaan in de naam van zijn zoon Yeshua. Het is een schitterende weg. Die lijn die wil Satan doorbreken... ...door Jezus te misleiden tot Jezus alleen maar zegt... ...dat is goed, dat hoef ik niet te sterven. Wat staat er? Het woordje aanbidden... 43, 52, neem ik, staat erachter. Dat is proscineo. Ik weet niet of ik het goed zeg, want ik spreek geen Grieks. Maar dat betekent iemand de hand kussen. Dus Satan die zegt wat hij pakt zijn hand. En een zaakje verkocht. Je kan ook zeggen op je knieën vallen als een uitdrukking van eerbied. Ik zeg ik, akkoord, ik eer jou. En als tegenprestatie geeft Satan, die dan God wordt, die geeft jou de hele wereld. Wie van u wilde nog buigen voor Satan? Nog helemaal niemand. Maar als God zegt stil niet en u pikt toch wat, dan buig je voor de Heer van deze wereld. Ik wil niet zeggen dat je dan gelijk verloren bent, maar je zit op een riskant gebied. Beleid alsjeblieft je zonde, geef het gestolen terug en kies ervoor de weg van leven te gaan. Want wat God geboden heeft, dat is te leven. Mooi hè? Indien je mij aanbidt, zegt hij, zal alles van u zijn. Dus kus mij de hand, val op je knieën. Maar eigenlijk is aanbidden voor God, Christus. Ja, hemelse wezens kan je aanbidden. Je kan demonen aanbidden. Je gaat demonen oproepen in de sianzen. Je gaat de medium ertussen zetten. Ja, je spreekt met Tante Mien. Nou, waanzinnig om je daarvoor te buigen. God zegt, doet dat niet. Je wordt gewoon misleid. Mensen, er zijn zoveel dwaze mensen die zich daaraan overgegeven hebben. Maar het is God een gruwel. Om de geesten van je voorouders op te roepen. Want die bestaan er helemaal niet. Die mensen zijn dood. Maar demonen misbruiken je dan. En God zegt, ik wil niet hebben tot je gemeenschap hebt met demonen. Dus mensen, wij, bidden dus, wij aanbidden dus alleen maar God. Jezus die antwoordt dan tegen Satans misselijke aanval. Er staat geschreven, daar komt hij weer. Heeft hij wel eens discussies met mensen over Sabbatzondag? Over kinderdoop volwassen doof? over de feesten van de Heer contra kerstfeest. Er is maar één ding wat telt... als iemand bereid is zijn argument te verduidelijken met... zo staat geschreven. Dan kan je nog zeggen... ja, dat heb ik nooit gelezen. Ah, daar wil ik nog wel eens van meer van horen. Of iemand zegt... zo staat het er gewoon. En dan kan je het nalezen. Ja, ja, hey, wacht eens even, er staat toch? Enfin, je moet met een bijbels argument komen... om te zeggen, nou, hier kan ik mijn geloof aan verbinden. Wat zegt Jezus? Er staat geschreven. Dus hij praat weer over Torah of profeten. Gij zult Yahweh uw God aanbidden en hem alleen dienen. Dat aanbidden is weer 43,52. Wiens hand kussen Nou, ik kussen hem van Yahweh. Alles wat Yahweh mij met die hand te eten geeft, dat zal ik eten. Elk woord wat hij spreekt is van mijn brood. Maar elk woord wat Satan spreekt, kan soms lekker brood eruit zien... Maar het zal bitter worden in je ziel, want je volgt gewoon de andere weg. Mij zul je aanbidden en hem alleen dienen. Leuk dat die twee woorden in één regel staan. Hè? Dus aanbidden heeft te maken met wie je dient. En dat woordje dienen, dat staat in het Grieks, het nummertje 3000. Dat is Latreo, dienen, dat doe je voor loon. En dat is ook zo, gehoorzaamheid aan de woorden van God geeft grote loon. Maar zijn geboden overtreden geeft ook grote loon. De een is de zegen en de ander is de vloek. Je mag kiezen, zegt hij in Deuteronomium 28 tot en met 30. Kies nou voor het leven, zegt hij, want ik zal je zegenen tot in duizend geslachten. Maar ga je stront en gewijs worden en je gaat zeggen, ik ga toch anders doen? Gaat niet. Je gaat daadwerkelijk uit de koers van de zegen naar de koers van de vloek. Het woordje dienen, je kan goden en mensen dienen. Maar wij willen God dienen. En dienen doe je alleen maar om in gehoorzaamheid te gaan wandelen. Het zijn gewoon werkwoorden. Zie je wat er dan? WB staat erachter. Dat is wat anders dan werkeloze wet. Maar het is werkenwet. Het is de wet van werken. Word je gered door je werken? Maar door ze niet te doen, word je zeker niet gered hoor. Je zal gewoon moeten werken. Ze moeten doen wat de Heer zegt. Wees eerlijk en oprecht. Wees rechtvaardig op al je wegen. Ja, hoe zegt hij dat tegen Abraham? Amen. Wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Heerlijk hè, dat je zo in de wegen van de Heer mag wandelen. Lukas 4, vers 9. Daar komt de duivel weer. De duivel die leidt Jezus naar Jeruzalem, stelt hem op de rand van het dak van de tempel. Kun je je het voorstellen? De duivel op het dak van de tempel van God. Samen met Yeshua. Hij neemt hem mee in de geest. En dan zegt hij het weer. Jij bent niet de zoon van God. Hij zegt indien gij Gods zoon zijt." Dus hij zegt het voor ons voor de derde keer. je bent helemaal Gods zoon niet. Bewijs het maar waar. Werp je dan van hier naar beneden. Ja, een meter of wat zal het zijn? 50, 60 meter hoogte tempel. Hij zegt: springen naar beneden en zegt. Hier zit de zoon van God bent. En dan wordt hij vuil, want de duivel die zegt dan, want er staat geschreven, Jezus, dat de engelen zal vader opdracht geven aangaande jou, om je te behoeden. En op handen zullen ze je dragen, omdat jij ja, je voetje niet aan een steentje zal stoten. Hij zal er dan af als je de zoon van God bent. Simpel, hè? Als je zwak, ziek en misselijk bent, dan zou je denken, nou ik kan wel vliegen. Ik weet dat mensen die aan de druk zitten, die, die willen zo de raam uit vliegen. Alleen ja, ze komen natuurlijk van de koude kermis thuis dan. Want ze zijn natuurlijk bij helemaal begoocheld van binnen. Lieve mensen, voelt u me aan wat er gaat gebeuren? Als iemand tegen u zegt, wat is het orario, radio jij de Sabbat vieren, dat is joods. Je bent een Wees dan gewoon klaar om niet boos te worden. Maar gewoon te zeggen, dat ik het woord van de Heer zo bedoelen. Je moet hem gewoon uit je hoofd kennen. Hè? Dan zeg je gewoon het vierde gebod van die. zegt er gewoon, zes dagen werken, zevende dag, rusten. Ik heb hem geheiligd, zegt God. Ik heb hem dus apart gezet. Wat, zegt hij? Ik heb mijn naam erop gelegd. Gezegend. Nou, zegt hij, ik verkies het. Om dat te doen wat God gezegend heeft. Ben je van de discussie niet af? Want ze blijven natuurlijk stoken. Maar dan heb je het gewoon in liefde en vriendelijkheid gezegd. Je kan er op de lange duur moe van worden. Maar moet je niet doen. Lieve mensen, wat zegt nou Satan? Hij citeert gewoon uit de psalmen. Hij denkt, laat ik eens een psalmpje zingen voor de... Wat is Wat is het? Hè? Misschien trap je erin. Er staat, want gij, o Heer, dat is Yahweh, zijt mijn toevlucht. Dat is de uitspraak van een gelovige. Ook voor u? Amen? Wat zeggen we? Oké. Okay. Wat zeggen we? Gij, o Yahweh, zijt mijn toevlucht. De Allerhoogste hebt gij tot mijn schutsen gesteld. Geen onheil zal u treffen. Geen plaag zal u tent naderen. En dan komt het stukje wat Satan citeert aan Yeshua. Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden, dat zij u behoeden op uw wegen. Op uw handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot. Satan citeert gewoon de tekst. Maar lieve mensen, wij worden ook geconfronteerd met teksten uit de Bijbel, die door andere christelijke mensen gebruikt worden, maar die totaal geen grond van bestaan hebben, maar ze zeggen ze wel. Ze zeggen gewoon gedenkte de zondag dat je die heiligt. En ze kijken naar jou alsof je hartstikke gek bent. Dat kan je niet tegenhouden, maar het gebeurt wel. Bij sommigen kan je het nog uitleggen en anderen gaan we dus niet verder. Dus schaam je niet om gewoon eenvoudig getuigenis te geven van er staat geschreven. Maar ook al zegt de ander er staat geschreven, zeg je nou, laten we maar eens kijken. Dan zeg je ja, inderdaad, want Jezus kent deze tekst uit zijn hoofd van de duivel. Maar luistert hij ernaar? Nee hoor. Moet je luisteren wat Jezus zegt. En Jezus antwoordt en zei tot Satan. Er is gezegd, gij zult ja, we uw God niet verzoeken. Hij gaat echt niet van de tempel afspringen in de hoop dat ja, we hebben met een handje eronder van de engel. Hij zegt, oh, je, zal, je zal de Heer niet verzoeken. Verzoeken betekent uitdagen. Echt waar lieve mensen, ga God nooit uitdagen. Want wie zijn wij dat we God uitdagen? Wij mogen God wel uitdagen op een andere manier. We mogen hem confronteren met het woord wat hij gesproken heeft. Zegt dus vader dit heb U gezegd. Want we moeten bidden op grond van zijn belofte. Maar voordat u uw hand uitstrekt naar vader. Want vader dit heeft u toch gezegd. Dan zou hij aan Gabriel vragen. Is die ook gehoorzaam aan mijn geboden of niet? Dan zou vader zeggen. Hé hey, dit heb ik toch gezegd of niet? Dus we moeten in harmonie komen met vader... tot we inderdaad in een noodsituatie zeggen... vader, dit heeft u gezegd, ik dank u wel... voor mijn redding. En dan stop je met het gebed. Je kan hem echt niet van de troon aftrekken... om je te dwingen te helpen. Je moet een rechtvaardig leven leiden. En als je in de problemen komt... zeg je vader, ik weet niet hoe ik het op moet lossen... maar ik dank u wel tot u dit gezegd heeft. Meer hoef je niet te doen. En dan ga je hier weg in geloof verder. Lieve mensen, Jezus doet hier niet anders... Hij zegt, gij zult Jahwe, uw God, niet verzoeken. En waar staat dat? Nou, er is een hele rij teksten in de Bijbel. Ik heb maar de eerste drie van het lijstje gepakt. Gij zult de Heer, uw God niet verzoeken, staat er in Deuteronomie 6, vers 16. Als gij bij Massa gedaan hebt. Ze waren maar een paar dagen onderweg uit Egypte. Ze hadden nog voor zeven dagen brood, hebben ze kunnen knabbelen, daar ging het brood op, maar al veel ellendiger was ze met het met dat water. Waar halen we water? En weet je wat Israël tegen Mozes zegt? Ik heb het er in blauw achter gezet. Is Yahweh in ons midden? Vraagteken. Heb je dat ook al eens gezegd in je boosheid? Waar is God? Is hij wel hier? Ik zou het echt niet doen. Want dat is de basis van God verzoeken. Zegt, oh, dat is een uiting van ongeloof. Je moet niet menen dat je iets ontvangt in ongeloof. Moet ik zeggen, als ik een probleem heb, waar is God? Waar is die nou? Zou je durven? Zou je zo je hand willen opheffen tegen God? Ben je er echt hier of niet? Nou, lieve mensen, als je die teksten na gaat kijken over het verzoeken van God... ...wat er gebeurt met Israël, in welke situatie dat ze handelen... ...dan kom je er heel hard van terug, dan doe je nooit meer zijn uitspraak. Maar de Heer Jezus, die zegt tegen Satan... ...je zult ja, nee, je God niet verzoeken... En toen de duivel al die bezoekingen ten einde had gebracht, week hij van Jezus tot een bestemde tijd. Jezus heeft zijn overwinning behaald in die 40 dagen. In de hele woestijnreis van Israël. In ons hele leven wat wij fout gedaan hebben. In het hele leven vanaf Adam tot hem toe. En nog degene die kwamen, heeft hij de overwinning behaald over Satan. Hoe heeft hij het nou gedaan? Satan zegt, ah, hij gebruikt zelfs teksten uit de Bijbel. En Jezus zegt, zo spreekt de Heer. Ik zal hem niet verzoeken. Ik zal doen wat hij zegt. Vindt u dat niet mooi? Heeft u ook zin om zo door te gaan als Jezus het zegt? Want we zijn natuurlijk wel een klein groepje. Maar er is maar één doel. In alle oprechtheid wandelen naar de gehele geboden van God. Het is een wonder om zo te leven. Word je daardoor gered? Nee, de Heer zegt, zo zal je leven. Je wordt gered door de gedade die God schenkt door het bloed van Yeshua." Lukas 4 vers 14 zegt het volgende. Jezus keerde in de kracht van de heilige geest terug naar Galilea en de roep over hem ging uit door de hele streek. Wat er nou gaat komen moet je echt je oren open houden, want je denkt nou gaat het goed. Maar wat er gaat gebeuren lieve mensen is niet goed, dus wees scherp. Jezus, hij leert hun in de synagoge en hij wordt door alle geprezen. Jezus, Jezus, riepen ze. Yeshua. Staat dat er zo? En hij kwam te Nazareth, waar hij was opgevoed. Hij ging volgens zijn gewoonte op de Sabbatdag naar de synagoge. En stond op om voor te lezen. Als je Jezus wil volgen, lieve broeder en zuster, kom je elke Sabbat naar de synagoge. Weet u wat een synagoge is? Een ander woord voor synagoge? shul, Schul, school. We zitten op sabbat op school. Dus als je naar de synagoge gaat, zit je gewoon op school. En je leert eraan bidden. Je leert de Torah lezen. Dat doen ze op een bima, weet je wel. Zo'n ding uitgerold. Wij doen het op de bimer. Maar we lezen allemaal uit Torah en profeten. We doen precies wat Jezus ook gedaan heeft. Naar zijn gewoont op de sabbathdag naar de synagoge. Hem werd het boek van de profeet Jezaja gegeven. Het boek heeft hij geopend. En dan vindt hij de plaats. Waar geschreven staat. De geest des heren is op mij. Staat er dus in de profeet Jezaja. Daarom dat hij mij gezalfd heeft. Om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zetten in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des heren. Weet u hoe een Jood zich voelt als hij Jezaja hoort proclameren? Kunnen jullie het voorstellen? Als de Jood dit boek van Jezaja leest, wat krijgt hij dan in zijn gedachten? Messias? Want dit zijn de keiharde teksten dat de Messias gaat komen. Hij heeft dit voorgelezen. Weet u nog wat hij zei daarna? Heden, dat is dus vandaag op dat moment, is dit woord in vervulling gegaan. En dan is je toing in die zaal. Want ze zaten allemaal op die vervulling te wachten. Want iedereen kijkt uit naar Messias. Tot hij lang in Bethlehem geboren was, dertig jaar geleden. En tot, uh, tot hij ook in de tempel is voorgesteld met Anna en Simeon. En al die dingen die zijn gebeurd, snappen ze allemaal niks van. Sommigen geloven het ook helemaal niet, weten het ook niet. Ze hebben hem wel, uh, ja, tot wasdom zien komen. Nou komt hij in de synagoge, leest hij de rol voor en dan praat hij over zichzelf. Want hij is de Messias. Ze vonden het schitterend als hij aan het preken en aan het onderwijzen was. Jezus, Jezus... Het was prachtig voor ze. We gaan verder lezen. Daarna sloot Jezus het boek. Hij geeft het terug aan de dienaar. Hij ging zitten en de ogen van de hele synagoge waren op hem gericht. Wat gaat hij nou zeggen over Jezaja? En over de profetie? Over Messias? Hij begon tot hen te zeggen. Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Schriftwoord. Torah, de vijf boeken van Mozes. Of de profeten. Dat begon tot het worden. Dus hij heeft een profeet gelezen. Hij zegt vandaag is dat in uw oren vervuld. Dus hij zegt gewoon. Hier is de Messias. Nou moet ik nooit zeggen. Alle betuigen hun in instemming met hem. Ze verwonderen zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En dan zeggen ze. Hé hey, hallo. Is dat niet de zoon van Jozef? Ik heb er maar een dikke vraagteken van gemaakt. Maar er staat een vraagteken. Ze zijn Vol lof over hem. Totdat ze begrijpen wat hij leest. En dan ineens zeggen. Ja kom maar, nou, Hij is toch de zoon van Jozef of niet. Ze poetsen alles in één keer weg. Lieve mensen. Ze poetsen alles in één keer weg. Dan zeggen ze. Jezus tegen ze. Want hij kent die gedachten die ze hebben. Hij zegt. Jullie zullen ongetwijfeld deze spreuk over mij zeggen. Genees heer. Genees jezelf. Nou dit wordt lelijk hoor. Hij gaat dadelijk wel alle andere mensen genezen die hij tegenkomt hoor. Maar niemand uit het huis van de synagoge van Nazareth. Doe nou alle dingen waarvan wij gehoord hebben dat ze te Capernaum gebeurd zijn. Doe dat nou ook eens hier in je vaderstad. Wat zeggen ze daarmee? Jij de Messias. Ja kom nou toch. Eerst bewijzen. Ik heb het wel gehoord. Je hebt het daar en daar gedaan. Je hebt het daar en daar gedaan. Laat eens zien wat hier gebeurt. Wat zegt Jezus tegen ongelovigen? Je krijgt het teken van Jona de profeet, drie dagen, drie nachten, in het hart van de aarde. Maar hij draait zich om en gaat weg. Dit is eenzelfde situatie. Doch Jezus zei, voorwaar, ik zeg u, geen profeet is aangenaam in zijn eigen vaderstad. Lieve mensen, dat bent u niet thuis. Bij je gezin is dat moeilijk. Als je als kind in een gezin komt en je komt een andere koers dan vader, heb je heel wat te verdedigen. Dan ben je een profeet in je eigen huis. Dan zeg je vader ik wil voor op Sabbat gaan vieren. Dan ben je oh, gek. Je opa deed al zondag vieren. En je overgrootje deed het al. En oh, maar, maar Zijn ze allemaal fout geweest dan? Moet je argumenten krijgen. Dat is moeilijk. Dus als je het in alle rust uitlegt. Dan kan je nog in je eigen huis een profeet zijn. Maar Jezus zegt eigenlijk al. Geen profeet is aangenaam in zijn vaderland. In zijn vaderstad. Maar het kan nog wel. Doch, ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen, en ik hoop dat je dit laatste stukje goed onthoudt, om te weten waarover Jezus het heeft. Er waren veel weduwen in de dagen van Elia in Israël. Toen de hemel drie jaar en zes maanden gesloten bleef en de grote hongersnood was over het hele land. Drieënhalf jaar geen regen, drieënhalf jaar niks op het land. En een land vol met weduwen. Want er is wat afgemoord. Drieënhalf jaar niks te eten in Israël. Geen weduw werd bezocht. Tot geen van deze weduwe werd Elia gezonden. Doch wel naar Sarepta bij Sidon tot een vrouw die weduwe was. Een Sidonische vrouw. Helemaal geen Israëlische vrouw. Hij gaat tot buiten de grens, Elia. En die gaat die vrouw zegenen. Daar wordt hij naartoe gestuurd. Nou, ik denk dat als je inderdaad bij dat Joodse Sanne erin hoort... ...dat je behoorlijk pissig wordt. Dan ga je nou eens open vertellen. Maar de profeet ging inderdaad niet tot genene ene weduwe. Maar wel tot een heidense weduwe. Het is een hele mooie geschiedenis. Je moet hem opzoeken in de schrift. Hij zegt, er waren veel Melaatsen in Israël... ...ten tijde van de profeet Elisa. Want ze waren zo ziek van voren en van achteren. Want God die genassen dus niet meer. Ze wandelen niet naar de geboden van God... En had gezegd: als je naar mij geboden leeft, zal je leven. Ik zal de ziekten en de plagen voor je buiten de deur houden. Er zal geen, uh, geen, uh, geen vrouw zijn die niet zwanger kan worden. Wonderlijke ervaring. Maar zo zegt de Heer net. Veel melatie in Israël. Geen één wette gereinigd, niet één wette genezen door Elisa. Maar zegt hij: wel naar Aman in Syrië. Een vijand die een Joods meisje hijtjeckt heeft, gekidnapt heeft. En als slavinnetje bij mijn huis heb gezet. Die man die wordt mij laatst. En dan zegt die kleine meid: Was je maar bij de profeet in Israël? Dan zouden we de u wel kunnen genezen. Zegt hij wat? Kleintje? Maar hij denkt: Ik kan dat nu niet proberen. Dat volk, dat hebben wij in onze macht. Ik ga er naartoe. Nou, u moet het verhaal maar lezen. Hij krijgt de opdracht: Tomper je maar zeven keer in de rivier Jordaan. De in die stinksloot. En dan wordt hij woest ook nog gezegd, wat een stinksloot, is onze eigen rivier, niet beter. En dan moet zijn knecht nog zeggen, doe het nou, want dan had hij een hoop geld gevraagd, had je het gegeven. Je hoeft zeven keer te dompelen. En hij wordt genezen. Maar er was dus geen Jood of geen Israëliet die het geloof had om naar de profeet te gaan, om aan de profeet te vragen, wat zegt de Heer? Dan zou die hebben gezegd, bekeer je van je goddeloosheid op de dag dat je je bekeert bij genezen. Die uitspraak zou u ook in het geloof kunnen doen. Je bekeer je van je ongerechtigheid. En strek dan je hand uit en spreek genezing uit. Wij denken vaak, oh hand uitsteken, genezen, boem. Dat is echt niet waar. Er moeten heel veel dingen moeten er gebeuren om mensen tot verandering, tot verandering en tot verandering te brengen. Vindt u dit geen schitterend verhaal? Eigenlijk is het triest voor Gods volk, want ze waren zo goddeloos dat God niemand geneest. Maar die profeten had het wel moeilijk. Alle in de synagoge, lieve mensen, want daar is Jezus nog steeds aan het preken. Ze worden met toren vervuld, toen ze dat horen. Wat durf jij niet te zeggen? Maar ja, gelijk. En als je gelijk hebt, dan willen ze je vermoorden. Zij stonden op en wierpen hem de stad uit. Voer hem aan de rand van de berg, waarop de stad gebouwd was, om hem van de steilte te storten. Zo boos waren ze op hem. Maar hij vertrok en ging tussendoor en weg. Dus heel die meute die brengt hem naar de rand van de afgrond. En dan draait hij zich om. Ja, dan ga ik hier maar tussendoor. En ze zien hem allemaal voorbij lopen. Echt waar, ze stonden erbij, ze keken ernaar. Ja. Jezus had dus alle macht om uit te oefenen. Tussen hem en God was er geen scheiding namelijk. Hij was volkomen één met zijn vader. Ieder woord van de vader is in Jezus vlees geworden. Hij was volkomen gehoorzaam. En vader heeft in Deuteronomium 30 gezegd. Al die geboden die hij gegeven heeft. Hij zegt, doet ze nou. Hij zegt, ze zijn niet moeilijk. Je hoeft niet voor over de kant van de, de oceaan, zegt hij. Je hoeft ook niet helemaal naar de hemel op te klimmen om ze naar beneden te halen. Je hebt ze op je mond en in je, om ze te doen. Hij zegt, het is niet moeilijk. Je moet het gewoon doen. Het is een vreugde. Hij zegt, dan zal ik de ziekte van je weren. En je vrouwen zullen zwanger worden. En je, zelfs je, je dieren gaat hij over praten. Lieve mensen, Jezus gaat gewoon midden door. En hij vertrok. Wilt u er ook rekening mee houden dat als u vanwege het woord van de Heer in een situatie verdrukt wordt waar je denkt, oh mijn god, hoe kom ik hier uit? Zeg, vader dank u wel. En dan sta je op en dan loop je weg en dan kijkt iedereen achterna. Ja, daar gaat ie. Ja. Je moet in het geloof leren handelen. Wees nooit zo bevattelijk dat je gaat denken in de gedachten van je tegenpartij. Blijf de gedachten van God volgen. Dank hem en ga. Maar wees ook vrijmoedig als je getuigenis moet geven. Zorg dat je de Bijbel leest, de schrift, de profeten, de Torah. Ja, dan zeg je, joh, maar zo zegt de Heer, zo zegt de Heer. Bent u er gelukkig van als u dit hoort? Vind je nou niet leuk dat we het elke Sabbat kunnen doen? We kunnen er elke woensdagavond mee bezig zijn. We kunnen elke nieuwe maan zijn we mee bezig. Dan breken we nog brood met elkaar, we drinken wijn, we dansen. Zo kun je met elkaar gemeenschap vormen. Je kan, het is leuk, elke Sabbat bij elkaar zijn, maar we moeten gemeenschap worden. Gewoon lichaam worden. Functioneren door de kracht van de Heer. Elkaar onze liefde betuigen, onze zorg betuigen. Zo zijn we werkelijk een lichaam van Christus. Nou, ik zou zeggen, shabbat shalom broeder en zuster voor allemaal. Mogen de Heer u zegenen dat de woorden die gesproken zijn uit zijn mond gekomen zijn. En tot er een uitbundige vreugde je hart zal vervullen. Amen? Amen. Amen.